Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat Palestijnse burgers het zuiden van Gayunis direct moeten verlaten. Israël kondigt een zware aanval in het gebied aan omdat Hamas-militanten mortiergranaten zouden afschieten vanuit humanitaire zones in het zuiden van de stad. Vorige week kregen zo'n 180.000 Palestijnen de opdracht het oosten van Gayunis te verlaten. Het leger stuurt de bewoners naar de zogenoemde veilige zone in Al-Mawasi. Maar ook daar heeft, het is, heeft Israël bombardementen uitgevoerd.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 Voor het eerst gaan op Curaçao vandaag twee vrouwen met elkaar trouwen. Ook op Aruba mogen stellen van hetzelfde geslacht in het huwelijk treden. De regeringen van de eilanden waren er tegen, maar de Hoge Raad oordeelde twee weken geleden dat dat standpunt in strijd is met de grondwet. De FBI zegt dat oud-president Trump twee weken geleden daadwerkelijk geraakt is door een kogel uit het geweer van de man die een moordaanslag op hem wilde plegen. De Amerikaanse politiedienst geeft daarmee opheldering... nadat er onduidelijkheid was ontstaan... door uitspraken van topman Ray eerder deze week in het congres. Ray zei toen dat hij zich afvroeg of Trump wel was geraakt door een kogel... mogelijk waren het glas scherven. Trump reageerde daarna woedend op de suggestie... dat het iets anders kon zijn dan een kogel. Het weer droog en zonnig, wel wat sluierwolken In Limburg mogelijk nog wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen veel zon, vooral in het westen. Het wordt ook wat warmer dan vandaag.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 En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. <SSSSSSSSSSSSSSG> ZFM. Met nu, oud Zandvoort. U gaat toe luisteren naar weer een splinter nieuwe aflevering van onze Zandvoort podcast nummer 7. Daarin gaat Marco Temes iets vertellen over zijn oeuvre in de loop der jaren opgebouwd. Marco Temes is onze huisdichter in Zandvoort. En als tweede gast hebben wij een vrijwilliger van het circuit. De heer Veldwies die ons gaat vertellen over zijn werkzaamheden als chauffeur van een safety car op het circuit. Veel plezier weer. Zandvoort is een badplaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland.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 heb ik van allerlei vakken geleerd, maar ik heb uh, niet geleerd om te dichten. Nederlandse taal heb ik geleerd. Maar dat wil niet noodzakelijk wij zeggen dat ik dan dichter ga worden. Ik ken verder weinig dichters. In Zandvoort volgens mij al helemaal niet. Hoe is het bij jou zo gekomen dat je tot, tot het ambt bent geroepen als dichter? Nou, ambt wordt geroepen, dat klinkt meer als een dominee. Maar uh, ja, ik zeg altijd, als dichter word je geboren en schrijven kan je leren. Dus hij heeft altijd al in je gezeten eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar wanneer kwam het dan... Wanneer dacht je, ik kan dichter, of ik ben een dichter. Hoe gaat dat? Komt er een dag dat je zegt, ik ga dichten? Ja. En dat ben je toen ook gaan doen? Ja, ja zo, zo simpel. Ja, zo simpel. <laughs> en welke leeftijd was dat? Kan je dat herinneren? Ik, ik ben uh, echt serieus begonnen met schrijven op mijn veertiende. Dus toen ging ik mijn eerste gedichten schrijven. Toen heb ik eerst een tijd... Uh, Geoevend, dus uh, om sonnetten te schrijven op mijn veertiende. Ja, dus uh, gewoon een uh, strak klassiek sonnet. Van uh, vier, uh, vier regels. Twee keer vier regels. En dan uh, twee terzinen. Dus 4-4-3-3. Mm -hmm. Met een chute tussen de twaalfde en de dertiende en dan in een vijfvoetige Alex en de Rijn. Ja, ja. <laughs> je, je, je ben je mij alweer kwijt. Maar hoort dat dicht daarmee? Nee, dat Nee, een nee. Voor een veertienjarige is. is het natuurlijk vrij bijzonder, want de meeste 14-jarigen doen dat niet. Nee, dat klopt. Bijna niemand, eerlijk het nee. Maar ja, Mozart die schreef op z'n vierde al zijn eerste ja, dat concert. Ja, dat is zeker zo. Dus, ja. <laughs> maar jij bent dat dicht te blijven doen? Ja, dat, je, je moet altijd proberen of zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Hè. Dus wat is, je, wat is je kern van je, van je wezen? Ja. Wie ben je? Waarom? En, en daar moet je niet te veel van dwalen. Wat, wat waren je thema's toen je 14 was? En wat zijn je thema's, is dat in de loop der tijd anders geworden? Nou, het is wat breder geworden. Maar het is niet veel anders geworden. Ik denk dat het... Uh, zoals je in het volgesprek al zei... Uh, dus dat het vaak over verlies gaat. Of over verdriet. Of over liefde. Uh, dus de hoofdthema's. Ik ben daar geen, uh, geen uitzondering in. Misschien dat ik af en toe... Uh, wat woorden weet te vinden... Voor uh, mensen om wat troost te bieden. Uh, bij, uh, bij afscheid. Of uh, misschien... Dingen op, helder op te schrijven die mensen niet zo 1, 2, 3 qua emotie zouden begrijpen en dat dan duidelijk te maken. Ik vind dat een. Dat vind ik wel een bepaalde taak voor een, voor een dichter. Ja. Om emoties in woorden te gieten en dat dan te vertalen. Zodat een ander daar steun aan kan hebben. Ik moet zeggen, ik had nog niet veel of eigenlijk niks van je werk gelezen. Totdat we vorige maand in. Uh... Ons programma Goedemorgen Zandvoort, Radio radiolive-programma, je voor de maand van de poëzie vier keer hebben uitgenodigd om vier gedichten voor te dragen. En eerlijk gezegd vond ik ze alle vier mooi, ontroerend zelfs. Dus die toon, die heb je wat mij betreft heel goed uh, aangevoeld. Nou, dank je. Kun je hoe, hoe help jij, je had het net over uh, lijden en zo, hoe, hoe help jij mensen met dit soort gedichten? Nou, ik denk dat je... Het heeft natuurlijk heel erg sterk te maken met invoelend vermogen. En wat heb je zelf meegemaakt? Als je het zelf niet hebt meegemaakt. Dan is het lastig om over bepaalde emoties uh, te schrijven. Ja, dus uh, als je een ziel hebt van beton. Dan uh, blijven er geen sporen achter. Maar als je een uh, emotioneel mens bent zoals ik. Uh, dat is het vrij, vrij lastig te kaderen als je 14 jaar bent. En misschien dat ik daarom daarnaar. ...gezocht heb om... ...die waanzin... ...die gevoelsachtbaan waarin ik zat... ...om daar woorden aan te geven. Mm -hmm. En als jij dat soort... Uh, ...emoties meemaakt... ...in het leven... ...en dan... Je trekt je wat terug en je kan wat uh, van een bepaalde afstand relativerend naar de, naar de zaken kijken. Dan kan je emoties vertalen. En daar hebben bepaalde mensen, als ze in een emotionele periode zitten, hebben daar steun aan. Omdat ja. ze zeggen van, oh, oh ja. Uh, en er is ook altijd licht aan het einde van de tunnel. Huh? Uh, dus dat, uh, ik vind dat altijd een fijne boodschap. Uh, nou... Kan het natuurlijk ook heel vervelend zijn dat het uh, licht aan het einde van de tunnel een trein is. Ja. Of een vlachtauto. <laughs> ja, of, of een auto. Ja. Heeft deze coronatijd jou geïnspireerd? Nou, het eerlijke antwoord uh, daarop is nee. Want mijn systeem is eigenlijk uh, precies hetzelfde als uh, in de niet-coronatijd. Ik zit in een bubbel. Uh, ik heb mijn schema. En dat schema is vrij rigide. Uh, ik denk dat ik uh, een ongelooflijk gedisciplineerd mens ben. Dan, uh, ik schrijf niet snel, maar mijn werktempo is, uh, is, is hoog. Dus uh, ik schrijf bijvoorbeeld zeven dagen in de week. Nou, ik heb even gekeken bij bol.com. Dat is ja. dan aardig wat werk van je... Ja. Boeken, meest gedichten, maar je hebt ook romans geschreven. Ja. Waaronder de laatste, De Krokodil. Ja. Dus je bent ook... Uh, ik denk dat je twee romans hebt geschreven, als ik het goed heb. Nou, ik ben nu ja. met de tiende bezig. De tiende, ja, een Romans of ja. gedichten. Nee, alles bij elkaar hebben twintig literaire werken geschreven. Zo, een behoorlijke. Urven. Ja, ik had even niks te doen. Zo. <laughs> ja. Nou, De Krokodil is nog vol op te koop, heb ik begrepen, ja. bij ja. Bruna Zandvoort. En dat gaat over heel in de kort? Dat is een uh, moordinspecteur in Amsterdam. Ik dacht, ik schrijf eens een keer een boek wat uh, heel dichtbij uh, is. Het is ook geografisch gezien. Ja, uh, het allereerste boek wat ik uh, in Nederland laat afspelen: De Krokodil. En uh, de krokodil is een uh, Amsterdamse uh, moordinspecteur. Die. Uh, een grote bek heeft. Ik zeg, ik zeg het even plat. Vandaar dat hij de krokodil uh, genoemd wordt. Maar als hij beet heeft... dan laat hij ook niet meer los. Ja, ja. En het is een... Uh, uh, ik laat het vaak... Uh, ik laat het meer van binnenuit zien, uh, Dus wat... Uh, schrijvers... Vaak doen met, uh, met inspecteurs. Dat is heel eendimensionaal. Maar ik laat hem ook zien dat hij een familieleven heeft. gevoelens heeft. Ja, en dat hij problemen heeft met bepaalde, met bepaalde dingen. Mm -hmm. He, dus zo is hij uh, bijvoorbeeld. Het is een socialist in, uh, in hart en nieren. En toch is hij ook tegen heel erg stringente maatregelen. Dus het is wat dat betreft geen, uh, geen softie. Het is, wel, het is een spannend boek, een, horror, een thriller. Het was in ieder geval spannend om het te schrijven. Ja, ja. <laughs> voor het, ik voor weet, weet niet hoe het is om het te lezen. Dat klinkt heel gek. Ja. Maar ik, uh, ik schrijf als een schrijver. Ik schrijf niet als een lezer. Ik, ik schrijf gewoon eigenlijk zonder, uh, ja, zonder publiek. Dat is best bijzonder. Dus je schrijft echt vanuit jezelf. En niet ja. van hoe het zou kunnen overkomen voor de lezer. Dat ja. interesseert eigenlijk niet zo. Nou, nee. Nee. Nou, ik zou zeggen, de mensen die nu luisteren naar dit gesprek... wanneer dat zal zijn, weet ik niet. Maar dan is de Krokodil vast nog te koop. Net zoals uh, die andere literaire werken van je. Ja. We hebben je nu uitgenodigd... omdat we het met name over Zandvoort hebben in deze podcast. En alles wat daarmee gerelateerd is. Nou, de toeristen die naar Zandvoort per trein komen... die komen vrijwel zonder uitzondering langs een gedicht van jou. Ja. En uh, we hebben je gevraagd om dat gedicht te benoemen en voor te dragen. Nou, dit uh, gedicht staat op uh, uh, een trap. Dat is een vrij beroemde trap in Zandvoort. Dat heeft uh, de naam uh, de kippentrap. En het gedicht heet Op een trap. Treden na treden, van laag naar hoog, van boven naar beneden. Schreden naar schreden.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 Heden, straks, morgen. Wees volkomen jij. Heel en heel tevreden. Zoals deze trap met volle treden. Zoals deze trap in vele delen één is. Mooi. En iedereen die luistert, wanneer dan ook... en die naar Zandvoort komt per trein... raad ik aan om dit gedicht nog eens goed te lezen. Bedankt dat je hier was... En bedankt voor de voordracht van dit gedicht. En wellicht uh, spreken we elkaar een volgende keer bij een ander moment. Dank je wel. Dank je wel. Graag gedaan. En dan nu het circuit van Zandvoort in de Zandvoort-podcast. Welkom. Bij ons is aangeschoven in het schitterende HDMZ-museum... Richard Veldwies. Dat heb ik goed uitgesproken zo. Klopt helemaal. Dank je wel, Gert. Uh, Oké. Okay. Uh, Heel goed uitspraken En dank voor de uitnodiging. Ja, Smakelis. graag gedaan. Wij zijn blij dat je komt. En dat je hopelijk leuke verhalen kunt vertellen. En ons kunt inlichten over waar jij mee bezig bent als vrijwilliger. Uh, mijn eerste vraag is meestal, al, bijna altijd wel. En zeker aan mensen uit zandvoort uh, Je bent safety car chauffeur. Ja? Dat word je niet zomaar. Ik heb ook een rijbewijs, maar ik denk, niet <laughs> dat ik, ik denk niet dat ik geschikt ben voor safety car rijden. Hoe is het zo ontstaan? Wat is je... Wat is je drijfveer geweest om dit te doen? Want het is vrijwilligerswerk, hè? Het, ja, klopt, het klopt. Uh, een deel van wat ik doe is, is vrijwilligerswerk. En het is eigenlijk een heel leuk verhaal, Gert, want uh, ja. uh, ik ben ja, eigenlijk vanaf kleins af aan ben ik opgegroeid met zowel de zee als met het circuit. En mijn ouders, die, uh, die zijn in de begin jaren tachtig, zijn ze bij het circuit gekomen. Bij de, de official club Automobielsport. Uh, dus dat is de, ja, de vrijwilligersvereniging uh, van uh, Circuit Zandvoort. Toen de tijd nog Circuit Park Zandvoort. En die, ja, die, die vereniging die zorgt er eigenlijk voor, zoals je ook in de verhalen hebt gehoord natuurlijk Dick Wijnands. Uh, met de officials langs de baan dat het racen op een, uh, op een veilige manier gebeurt. Uh, zowel voor de rijders als uh, voor omstanders. En ja, ik ging als klein, klein jongetje. Uh, mijn ouders hebben me in 84 geadopteerd. Uh, maar nou zijn we zijn in 80, 1980 begonnen op het circuit en dus ik was, uh, nou ja, was, net zes weken. Toen ging ik in de Wiegel mee. Dat is uh, met, met ja, toen de tijd dat je nu nog geen oordoppen en uh, ja dat dus was langs, langs de baan heb ik in de bij ja, ja. wijze van ja. wel ja letterlijk ik gelukkig met de paplepel ingegoten ja, pap hè paplepel ingegoten tijdens ja. het race kreeg je pap waarschijnlijk ja precies ja mijn vader die, die was drukdoende uh, op racecontrol of als rescue marshal ja. uh, in zo'n rescue uh, Nissan uh, ja. en mijn moeder die, uh, die runde samen met, uh, met andere Dames de kantine van de vereniging. Okay, ja. En, uh, dus ja, ik, ja ik, ik ben daar echt opgegroeid. Uh, ja. Op een gegeven moment ging ik op voetbal. Maar ja, dat eigenlijk wilde ik zo snel mogelijk na het voetballen... wilde ik weer naar het circuit. <laughs> dat lag natuurlijk. Dus ja, je hoorde, terwijl je aan het voetballen was... hoorde je de racegeluiden. Ging ik op mijn, mijn BMX fietsen uh, naar het circuit fietsen snel. Dat wij thuis hoorden, Dat wist je toen eigenlijk wel heel snel. <laughs> ja, ja, precies. Het voetballen was het niet. Nee, voetbal of, uh, was leuk voor de bij. Maar ja, het circuit... Uh, als, ik, uh, als mensen mij vragen van ja, hoe, hoe, hoe kom je daar nou? Als je daar. Uh, ik, ik zeg altijd, hè, uh, misschien uh, je raakt daarmee. Uh geïnfecteerd, Geïnf ja, ik wilde eigenlijk, ja, geïnfecteerd. Zeice, dus we ja. noemen het eigenlijk altijd in de volksmond even dan het, het racevirus. Ja, je een, hebt dat... een, een, een, ja. een vaccinatie eigenlijk. Ja, ja maar dan met een racevaccinatie. Ja. Ja. Om eens een keer een, een, een, iets, iets positiefs anders. Ja, te ja. doen met worden gevaccineerd. Dus ja, ik ben daar opgegroeid en uh, wat ik me echt heel goed kan herinneren is dat nou, tijdens de races hobbelde ik lekker over de peddel en op een gegeven moment uh, was ik wat groter, jaar of tien, elf. En ging ik bij Michel Blekemolen helpen op de kartbaan. Een okay. beetje kartjes wegduwen. Uh, en uh, een beetje rondlopen. En uh, als ik me een beetje verveelde ging ik langs de baan, uh, ging lopen kijken. En ging met een stukje karton ging ik van de duinen afglijden. Uh, <laughs> ik ging. Uh, ja, ik speelde de hele dag uh, een beetje op het circuit. Het was één groot mijn tweede speelterrein. Het was met twee thuis, ja, want het was ja. eigenlijk elk weekend was ik daar. Was ik niet uh, voor weer ook één een... groot speelterrein. Ja, klopt. En, en, en die tijd natuurlijk, 84, ja, toen was ik natuurlijk heel klein, maar uh, ja, dat waren natuurlijk schitterende tijden. Uh, ja. Volle tribunes. Dus je hebt nog de, de laatste Formule 1 meegemaakt. Heb ik, heb ik meegemaakt? Heb je daar ik, niet heel veel herinneringen aan? Maar ik zat daar voorlopig aan te denken: want ik heb hem eigenlijk in 85 gewoon meegemaakt. Ja. En ja, mijn ouders hebben dan uh, ruim, uh, even kijken, nou, 41 jaar uh, op het circuit uh, gewerkt dan. En ik ben op een gegeven moment, uh, uh, ik wilde altijd iets gaan doen. dus ik, ik, ik was zelf ook een beetje aan het karten en ik ben op een gegeven moment uh, uh, ben ik zelf mijn racelicentie uh, gaan halen. Uh, want dat was ook wel, nou, een is een kampioenschapsdroom ja. uh, bij de TNT. Uh, Toen tijd de, de zomeravondcompetitie. Ja. Uh, en ja, heel veel vrienden en, uh, en familie natuurlijk werkte op het circuit. Dus ja, in de winter was dat fantastisch. Want dan kochten we voor een paar honderd euro of gulden een oude Sierra of een andere wrak. Mm -hmm. En als het sneeuwde, dan gingen we een beetje drift over, drift over de baan. Ik heb van Ramon Bakker, ook een uh, uh, ja, uh, legende, de zoon van Loek en Jan Bakker. Die vroeger de ja. beveiliging deden op het circuit. Ja. Heb ik leren autorijden op mijn elfte in een jeep ja, langs, de, langs het circuit. Ja, en, dus dat het terrein dat, dat... kon je gewoon zonder rijden dus, uh, Ja, ja, ja dat mocht dat. eigenlijk natuurlijk niet hè? Maar ja, we deden. is was het... geleerd dus eigen, dus het is het eigen terrein. Het is eigen terrein, ja, ja, ja, ja. ja. de eigen verantwoordelijkheid. Klopt ja. En uh, ja, dus op een gegeven moment uh, was ik wat ouder, uh, 16, 17 en uh, er ging karten en toen kwamen er ook grotere evenementen en uh, ik ging nog steeds met mijn ouders mee en later, nou, mijn ouders zijn, mijn vader is in 2006 ongeveer gestopt en, uh, toen raakte ik een beetje aan de andere kant, dus ik, uh, ik kwam meer op de circuit als, als bezoeker. En uh, ja, met, met veel vrienden, elk weekend als er wat was, gingen we naar het circuit. Gezellig een drankje doen, de races kijken en we kennen natuurlijk iedereen uit de racewereld, dus ja, je ging overal kijken en overal even praten. Ja. Um, en toen kwam er op een gegeven moment, uh, ik denk een jaar of acht, negen geleden, nog uh, heel goed. Want toen uh, was ik de avond ervoor, had ik, was ik met de jongens waar lekker in het dorp een biertje wezen doen. Dus het was iets later geworden. En ik werd ja. s ochtends om 8 uh, om uur gebeld. De circuit. wie? echt al vis en vrij dat doe je op dan? <laughs> <Ja. laughs> ik denk, nou wacht, als ik, door, als ik ochtends om een uur of acht wordt gebeld. dan, dan moet, moet er wel zijn. iets zijn. Ja. En uh, toen werd mij de vraag gesteld: uh, Richard, ben je wakker? nou nee, niet echt. Uh, ben je uitgeslapen? Uh, ben je gisteren in de koe geweest? Uh, ja. Oké, okay, nou, um, kun jij over een uur op het circuit zijn. met uh, je race overal, je helm. Uh, neem je licentie mee, je racelicentie en uh, al je spullen, want uh, we hebben een tekort op uh, de safety car. Wie belde jou eigenlijk, was het eerlijk? Uh, dat was Menno. Menno Eda, de sportingmanager manager van Circuit uh, van okay. Zandvoort. En uh, dus die, die gaf aan: ja, je moet eigenlijk gewoon binnen een uur er zijn. Ja. En, uh, Totaal onvoorbereid kwam je daar uh, aan <laughs> ja. Rekenen. ja. was en Nog, en, uh, dus het nog licht beneveld waarschijnlijk. of niet? <laughs> Sorry? Nog licht beneveld. Die, nou, nee, dat ging nog wel. Dat ging hoor, nog maar wel, gelukkig. <laughs> ik, was, uh, ik was in één keer ook meteen wakker. Ja. En ik was, ik dit behoorgen. was natuurlijk zo, oh, wacht even. Oké, okay, nou, dit is ja. wel heel erg gaaf. Ja. Ja. Dus ja, ik ging vol goede moed daarheen natuurlijk. En uh, nou, toen kreeg je de briefing. Het was een, uh, een, uh, een groot weekend. Uh, een aardig heet Masters. Een, een weekend waarbij live tv is. Dat was eigenlijk mijn debuut in, die, in, de, in de safety car. Je uh, bent uh, gelijk al het stuur gezet toen? Nee, nee. Ik ben, we hadden toen meerdere safety cars en ja. toen uh, was ik uh, ja, co-driver. En uh, misschien is het leuk om, om kort even te vertellen. Nou, wat doe je dan hè, als, ja, als safety car rijden of als ja. crew? Wat doe je ja. dan? Uh, uh, bij de safety car is het altijd zo dat er één iemand die rijdt en één iemand communiceert. En die bedient de lampen. Uh, en op Zandvoort hebben we zeven mannen in ons, in ons team, in het team. Dus we wisselden dat een beetje omrijden en communiceren. Yes. Overigens zijn het allemaal mannen? Het zijn allemaal mannen. In het verleden is er ook, uh, ook wel een dame geweest. Uh, en die deed het heel erg goed. En alleen ja, op een gegeven moment uh, konden ze de balans privé, uh, werk en het squee niet goed combineren. En ja. toen zei ze, ja nu is het mooi geweest. Kijk, ja. Voor ons is het allemaal makkelijk, want ik, woon, ik had op de fiets, ik naar het ja. Dus als er iets is, dan ben ik, als ze me nu bellen, ben ik er over een half uur. Ja. Of ja. over tien minuten, ik word hier. Dus ja, voor en mij... Zijn met z'n zeven even terug naar je gesprek. Ja, gesprek ja. We zeven met z'n zeven. Een poeltje. Ja, met ja. we uh, doen Een al Ja. Eén maar achter stuur zitten begrijp ik. En ja, één iemand die rijdt en één iemand die, uh, die communiceert. En je wordt altijd aangestuurd door, door de wedstrijdleiding. Uh, dus de safety car die, ja, die onderneemt eigenlijk zelf geen actie. Uit eigen initiatief. Uh, maar op het moment dat er een auto uh, in de vangrail raakt. Uh, en die komt niet meer weg. Want die staat op een gevaarlijk punt. Nou, we kennen het allemaal wel hè, van op tv. Uh, Zeker. Daar wordt Bernd Mijnlander van de formule ingezet. Nou, wij zijn eigenlijk de, de Bernd Meilanders ja, ja, uh, uh, op amateurniveau. Ja. Um, en wij zorgen er eigenlijk voor dat uh, de wedstrijdleiding geeft aan... nou, uh, de leider in de wedstrijd rijdt daar en daar op het circuit. Uh, dan kunnen wij ons voorbereiden. Uh, de lampen worden ontstoken en we rijden uh, op naar de plek... waar we het veld op kunnen vangen. Want de bedoeling van de safety car is dat wij de snelheid... de race-snelheid uit de wedstrijd halen. Tempo, ja. We vangen het veld op uh, en we rijden met een... Uh, ja, op een lagere snelheid dan race-snelheid nog steeds op een goed tempo... Uh, rijden we door. Want ja, de raceauto's die moeten warm blijven. De banden moeten warm blijven. Hoe ja. ja. hard rijden we dat toch nog? Ja, het verschilt echt per raceklasse. Uh, de kleine amiratoren dan rijden we 80, dat is eigenlijk de standaard. Mm -hmm. uh, maar als we echt uh, via klassen hebben, dus echt uh, de oude Formule 1 auto's bijvoorbeeld. Ja, dan kan het zomaar wel eens zijn dat je, dat je harder rijdt. Uh, uh, 140, 160, oh, dat uh, 180, <laughs> ja, uh, 200, ja, dat, dat kan. Ja. Dat, dat, dat is een beetje ja, wat voor soort auto's zijn het. Uh, je ziet uh, een heel klein tussenstapje. Je ziet bij de Formule 1 altijd hoor je iedereen altijd klagen over de 70, Ja, waarom rijdt hij nou niet door? Ja, maar die rijdt door, volgens mij, de beste man ja. die rijdt ja. gewoon <laughs> top snelheid. Die rijdt op de rechte stukken 280. Oh echt? 300. Ja. ja. ja, ja. Alleen de verhouding, is, verhouding, verhouding is dat natuurlijk. Uh, ja, dus dat is een hele goede vraag. Dus het varieert wel, maar uh, het is natuurlijk wel het belangrijkste uh, om, om de veiligheid staat voorop. Dus de snelheid uit de wedstrijd te halen zodat de officials uh, de wagen uh, veilig kunnen stellen. Eventueel uh, er hulp verleden kan worden, uh, mocht dat nodig zijn. Door uh, de medical car uh, of de medische dienst. Uh, en zodra uh, de baan of het baanvak, uh, het deel waar het uh, ongeval is gebeurd, weer veilig is. Dan geeft de wedstrijdleiding aan, nou jongens, we kunnen weer voor gaan bereiden om te gaan racen. Nou, dat wordt allemaal gedaan met, uh, met vlagsignalen en met, uh, met borden langs de baan. Ja. De wedstrijdleiding communiceert naar de bijrijder van de safety car. Nou, uh, we, gaan, uh, we gaan de neutralisatie weer opheffen of we gaan een ronde doorrijden. Uh, ze geven ook altijd aan uh, de wedstrijdleiding waar bevindt het incident zich. Uh, het circuit Zandvoort is ingedeeld in, in, ja, in segmenten. In segmenten. Uh, de eerste bocht uh, heet bij ons turn 1, de Tarzan bocht. Uh, en de, de nieuwe kombocht uh, van, van de Gerlach en de ja. is turn 3. Dus mocht er ja. een incident zijn, dan geeft de wedstrijdleiding aan. Uh, ja, er is een incident in incident, turn 3 rechterzijde. Dan weten wij, hey, ja, ja. de incident vindt zich aan de rechterzijde. Dus we moeten het veld passeren aan de linkerzijde, ja. het ongeval. Uh, dus en dan, ja, dan weten de coureurs ook dat ze achter jullie moeten blijven op dat moment ja dat zal allemaal een protocol zijn. Ja, dat is een protocol wat ze ook in de, in de cursussen krijgen, uh, dus dan moet iedereen zich daar ook aan houden. Ja. Uh, en soms moet je wel eens uh, een, een wagen voorbij laten, omdat je niet de leider in de wedstrijd hebt. Nou ja, in dat soort gevallen is de, de observer zoals we dat noemen, dus de bijrijder, uh, die kan dat heel goed in de gaten houden, die kan en communiceren en aan de rijder doorgeven oké, okay, je moet nu deze auto voorbij laten, dat doen we door middel van signalen, uh, de groene lamp. Moet je maar eens opletten bij FIFA ja, 1. Ja, zie je ja. dat? Ja. gebeurt niet heel vaak, want in principe probeer je altijd de leider op te pakken, want ja. dat kost het minste tijd. Ja. Um, en, en, en zo heb je een hele uh, ja, belangrijke wisselwerking eigenlijk tussen de rijder en tussen de, uh, de observer uh, en de wedstrijdleiding. Ja, precies. Um, dus dat is eigenlijk een hele. Ik hoorde je al zeggen, want. Uh, dan je met de safety car om de, de snelheid uit te halen. Maar die ja. is ook een medical car. Klopt. En die ja. gaat dan naar het, naar, naar het ongeluk toe. Klopt. Uh, dat is misschien wel, wel goed om daar ook wat over te vertellen. Uh, nee, ik vroeg me af, die bijrijden. Ja. Die is niet per se medisch geschoold. Uh, want gewoon in de safety car zit je altijd met z'n tweeën. Klopt, in de safety car zit je met z'n tweeën. En die tweede is niet per se medisch geschoold. Nou, eigenlijk de hele safety car crew is niet medisch geschoold, okay. want zij, doen, uh, zij rijden alleen ja. uh, en uh, die stappen ook niet uit, die stoppen ook niet, want die is alleen maar bedoeld om rondjes te blijven rijden ja. en uh, ja, op een veilige snelheid, zodat inderdaad een medical car uh, waarin dus ook iemand van ons team, uh, een ervaren rijder uh, in zit. Samen met de dokter en met de verpleegkundige. En aan boord hebben we eigenlijk ja, de blauwe tas en de rode tas, zoals je het kent vanuit de ambulance. Daar zit medicatie in, daar zit bademingsapparatuur in, zuurstof, spalken. Eigenlijk alles om handen om de eerste hulp te verlenen. En aangezien racing natuurlijk, uh, uiteindelijk kan het, uh, is het, natuurlijk, het is een gevaarlijk sport. Dus er kan natuurlijk van alles gebeuren. Hebben we alles aan boord om, uh, uh, ja, om, om iemand zo goed mogelijk te stabiliseren. Dus de medical car is echt bedoeld bij uh, wanneer er ongeval zich voordoet. Uh, hoeft niet altijd een dokter bij te komen, maar wanneer er echt een harde impact is. Uh, en waarvan de officials verwachten dat er misschien mogelijk letsel is. Laten we uh, altijd geeft de, de rescue marshal, nou zo'n Dirk Wijnals. Die zal dan aangeven aan de wedstrijdleiding. Uh, race control hier, uh, baanpost 3, uh, uh, ongeval, uh, dokter gewenst. Ja. Uh, dan gaat race control, ziet op de beelden, hey, hoe hard is de crash geweest? Uh, en die stuurt dan de medical car driver aan. Dus die geeft aan... Uh, race Control, uh, medical car, wil te gaan naar uh, baanvak drie linkerzijde. Nee, je kunt ook een medical car drijver zijn. Ja, ja, ik ben beide. Dus uh, afwisselend. Klopt, en, maar daar verricht ik dan als medical car rijder geen medische handeling. Ik doe puur de communicatie uh, en eigenlijk ten eerste het veilig uh, ter plaatse brengen van de dokter. Uh, en ik hou in de gaten van, kan de dokter veilig werken? Ik communiceer met de wedstrijdleiding uh, ja. aan de hand van, uh, van protocollen wat de toestand van de rijder is. Uh, de dokter geeft altijd uh, aan de melkkarrijder aan. Maar de toestand van de rijder, dat is wel de medische uh, ja. analyse die je moet geven echt. Nou uh, eigenlijk, en daarom doen we dat met protocollen, de dokter uh, bepaalt de analyse. Ja. Uh, de dokter geeft dan ook aan, uh, aan de melkkarrijder ik heb liggend vervoer nodig. Nou, uh, om dus dus licht... die communicatie eigenlijk door, de, door te zetten naar de wedstrijdleiding? Precies. Wedstrijd ik, ik ben eigenlijk een soort uh, linkje van de dokter naar de wedstrijdleiding. Ja, ja, ja. De dokter is in onderzoek, dus hij is met medische handelingen bezig. En dan geeft eigenlijk al aan, mij, aan, aan mij, of met elkaar carrijder aan, uh, ik heb liggend vervoer nodig. En dan weet ik, nou, dat hoort bij dit protocol, dat is een ambulance. Uh, en uh, dan geef ik aan bij de wedstrijdleiding, uh, racecontrol, uh, SAR 1. Ja. Uh, we hebben drie protocollen, SAR 1, 2 en 3 volgens die protocollen werken. Dus ja, Sart 2 is een wat, wat heftiger incident... waar mogelijk iemand bekneld zit. Dus daar kan de brandweer eventueel bij komen. Mm -hmm. uh, en dan, dan zal de verdere communicatie... Uh, wordt via een beveiligd apart kanaal gedaan uh, naar de wedstrijdleiding. En ik, ik geef eigenlijk alleen maar door wat de dokter aangeeft. Dus de dokter geeft aan, ik heb extra materiaal nodig. Dat kan een ambulance zijn, uh, dat kan de brandweer zijn... het kan een trauma zijn. Uh, de dokter die aan boord zit, is ook een trauma uh, veelal. Veel ja, het klinkt heel herkenbaar als... Een, ja, het is een, ja die, heeft, die zit in een helikopter en uh, bij jullie is ja, uh, ja. ja, het, uh, het, het... Ja, precies. Het is hetzelfde team. Precies. Het zijn allemaal mensen die, die inderdaad een, een traumaachtergrond hebben... of MMT. Uh, ja, ver, en, ver, ver precies. En de verpleeggundigen zijn vaak ook uh, anesthesisten. En zijn die allemaal bij alle wezens aanwezig, dat, uh, die mensen? Uh, die mensen zijn eigenlijk... Uh, uh, ja, bij elk evenement dat we hebben, uh, dus of het een track is, race. elke race, uh, is het het weekend, team, is, het is het medical team aanwezig. Ja. Ja, de medical car is niet altijd aanwezig. Want, uh, uh, zoals jullie misschien in de media gezien hebt, we hebben, hebben we een prachtig, mooi medical center uh, nieuw gebouwd. In samenwerking met, met Wit Kruis en QRS. Uh, en ja, dat moet je eigenlijk zien als een mini ziekenhuis. Het ja. ja, daar hebben we van alles voorzien. Van alles voorzien. Dat ja. zijn uh, twee, uh, ja, zoals dat noemen, we shockrooms. Die zijn voorzien van bedden, uh, hartmonitoren en uh, allerlei medicatie. Uh, daar zitten dan ook uh, verpleegkundigen en een arts. Uh, en het team wat dan ter plaatse gaat, uh, die communiceert dan ook met elkaar. Dus mocht het zo zijn dat een uh, gelukkig uh, komt het vaak voor dat uh, als de medical car ter plaatse komt, dat, uh, we kunnen, dat, dat ik kan aangeven als medical car rijder. Uh, de rijder lijkt ongedeerd en uh, hij gaat ter controle mee naar de shockroom, Doen we altijd eigenlijk? Uh, Wordt jij even nagekeken? Ja, word jij even nagekeken? Ja. En uh, nou, als alles dan, als de dokter hem uh, dan officieel ongedeerd verklaard, dan, dan kan de rijder weer gaan. Um, en in het geval dat we inderdaad een ambulance nodig hebben, dan uh, wordt de patiënt gestabiliseerd. De rijder gaat naar het medical center. Daar wordt nog de eventuele hulp verleend wat nodig is. En uh, dan zal ja, de rijder naar, uh, op transport gaan. Ik neem aan dat, dat door de Formule 1, de komst van de Formule 1, de eisen ten aanzien van de healthcare zijn uh, aangepast. Ja. Uh, de, het, het Medical Center is, uh, en zoals het secreen de licentie die we hebben, de Great One, uh, is op de via-normen eigenlijk gestandardiseerd. Okay. Uh, en ja, iedereen wordt eigenlijk ook zodanig getraind. Um, het is een gevaarlijke sport, maar als je ja, het allemaal zo hoort, dan is er zoveel aan veiligheid. Uh, ja, kijk, ik, ik, ik gaf inderdaad net: aan, nou, mijn ouders zijn begonnen in 1980. Uh, nou, in de jaren dat 80. Was een tijd. Dat ja. was een hele andere tijd. Maar was dat anders, ja. Ja, en, en in, die, in die tijd, ja, tot en met de dag van vandaag eigenlijk, is, is de, uh, de autosport uh, alleen maar veiliger geworden. Ja. Uh, met, met veiligheidssystemen, een NEC-systeem, de Helo's zoals ze die kennen. De rollcoin, de auto's die zijn, die zijn fantastisch. En de, die de, vergeren... autos, de auto's zijn ook veel beter geworden. En ik heb ook ja. begrepen dat de uh, Mercedes is de hofleverancier van safety car klopt. auto's. Klopt. klopt. Ook, ik heb ook gezien dat de Opel Vectra's dat deden. Waar rijden jullie in op het circuit? Op dit moment rijden we als safety car rijden we in een Mercedes AMG GT ja ja uh, dus dit is eigenlijk die ken je zoals uh, die van de Formule 1 maar dan is ja. die één tikje langzamer <laughs> dus ja, dat, dat minder is snel. Hm? minder snel minder ja. Ja. snel <laughs> maar dat is verplicht ook dat die auto wordt ingezet bij Formule 1 races uh, bedoel je is die specifieke Mercedes is dat de die mee met de circus bijvoorbeeld of, of, uh, staat op een ja, eigen variant. tenminste van de Formule 1 rijdt die hebben ja. zijn eigen het safety car hun eigen safety cars ja, ja. ja, ja, ja. dat zijn er uh, een stuk of drie ja. Uh, en bij op zandvoort hebben we uh, samenwerking met Mercedes en met, uh, met Blekemo de rechtpland. Okay. En die verzorgt dan uh, de Mercedes AMG GT als safety car. En hebben als medical car hebben we een Mercedes uh, uh, ja. C-180. Uh, uh, en ik zag op dat filmpje vanochtend, uh, wat ik net vertelde ook. Uh, de safety car moet op enig moment uh, de meute in bedwang houden. Ja, klopt. En uh, ik ik heb een stukje gezien van de chauffeur, dus van jou zeg maar. Ja. En dan zie je je achteruitkrachtspiegel, zie je die enorme meuten. Ja, en die wil maar één ding. En ze mogen één ding niet dat is jouw passeren, maar dat willen ze wel. <lacht> dus dan zou ik me heel erg ongemakkelijk voelen als chauffeur. Hoe, ga je, hoe verwerk je dat? Hoe ga je daarmee om? Ja, nou eigenlijk uh, heel mooi gezegd, want dat, dat is in feite wel wat ze, wat ze doen. Want ja, laten we eerlijk zijn, als, een, uh, als je aan de race bent en je met de eind... Ja, dat vinden ze ja. eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Uh, nee, gas moet erop. Ja, het gas moet erop. Erop, inderdaad En gelukkig uh, heeft elke rijder natuurlijk uh, een knap gelicenseerde cursus gedaan. Dus die weten alle regels. Uh, en natuurlijk proberen ze je echt wel een beetje soms op te drukken. Okay, ja. En, en dat, is, uh, dat hoort ook een beetje bij uh, als safety car rijder. Is het heel belangrijk dat je ja, uh, geconcentreerd bent. Uh, uh, dat je de rust bewaart. Uh, dat je je inderdaad niet laat opjagen. Nee. Uh, want Uiteindelijk zijn we er allemaal langs de baan. En uh, iedereen die iets doet op het circuit langs de baan. We zijn er voor de veiligheid. Ook ja. voor de veiligheid van de rijders. Maar het lijkt me zo moeilijk als je normaal gesproken... je privéleven op de snelweg rijdt. En je hebt een bepaalde snelheid. <lacht> dan wil je maar één ding, denk ik. Maar ik wil in ieder geval niet dat mensen achter je... met 180 je voorbij scheuren. En dan, nee. Tenminste, dat zou ik me zo kunnen voorstellen. Dat klopt. Dus je moet wel een bepaalde agressie inhouden. Ja. Dat leer je misschien ook wel in de loop der tijd. Wordt ja. daar op getraind? Want... Dat lijkt me nog het moeilijkste van je vak. Om... Ja, om, om, precies. Dat is, uh, het is een hele mooie balans eigenlijk. En vaak zie je dat eigenlijk uh, de safety car reis is, wat ik net vertelde, in ons team. Uh, ik, stuur, ik ben ook teamleider van ons safety car en medical car team. En dat zijn eigenlijk ook allemaal mensen die een race verleden hebben. Dus ja, ja. Uh, die zitten zelf ook vaak nog achter het stuur. Ik zelf race gelukkig ook nog bij tijd en wijlen als het kan. Ja. Hè, met uh, dus ja, je leert daar wel mee omgaan. Uh, maar het is wel belangrijk dat je... Uh, ja, dat je daar uh, adequaat mee omgaat ja. en ook anticipeert. Ja, lijkt me wel. Wat doe je in de dagelijkse praktijk ja. als je niet vrijwillig werk doet? Uh, ik, dat, ik, ik, ik werk <lacht> ook. <om. lacht> ik werk <ben> ook nog <lacht> tijd voor. heb ook nog tijd voor. Ik ben uh, application engineer bij een softwarebedrijf. Ah, bij een nee, ik, ik ging een beetje de kant op van ambulancechauffeurs. <lacht> nee, nee, heb nou, je die eigenschap ook nodig, ja. toch? Klopt, absoluut. Ja. Ja, dat, dat heeft heel veel uh, overlapping, inderdaad. Ja. Ja. En, uh, heb jij je ooit wel eens onveilig gevoeld in een safety car? Nee. Nee, nog nooit. Okay. Nog nooit. En nee. dus je het best... altijd onder controle? Ja. ja. En dat komt ook omdat je eigenlijk, je bent met z'n uh, tweeën in de auto, uh, ja, je, je kent elkaar goed, je leert elkaar goed kennen. Maar je moet ook 100% blindelings op elkaar, elkaar vertrouwen, vertrouwen. Ja. en op de wedstrijdleiding. Ja, want eigenlijk, wij zien vrij weinig langs de baan wat er op de baan gebeurt. Want wij krijgen onze informatie van de wedstrijdleiding. <laughs> Oké. Okay. Het gaat te snel om dingen op te... Maar zijn er nou nog erge dingen gebeurd in jouw loopbaan? Hoe lang doe je dit nu? Uh, ik doe dit nu uh, een jaar of acht, denk ik. En, of zo, ik zijn er verschrikkelijke ongelukken gebeurd? Ik dacht het niet in die tijd. Of grappige voorvallen op de andere kant, even. Uh, of iets verschrikkelijks, of iets heel grappigs. Ja. Mag alle twee. Maar Wat je ja. het meest bijgebleven is, zeg maar, uit uh... God, dat is een goede vraag. Ehm... Uh, ik heb gelezen bijvoorbeeld op, op, op Wikipedia ja. dat zelfs Hamilton een keer uh, de fout in is gegaan door een rood stoplicht te negeren en uh, door een behoorlijke schade te veroorzaken. Ja. Dat wordt apart vermeld. Hè? Dat klopt, ja, daar krijgen ze ook wel wat straf voor. Ja. Ja. Ja. Maar uh, ja, kijk, voor, voor ons is eigenlijk uh, wat zijn mooie momenten. Uh, eigenlijk het moment dat, ja, dat je hoort dat er een incident is en uh, je hoort dat uh, ja, de rijder veilig uitstapt, uh, de rijder ongedeerd is. En, uh, uh, dat we weer lekker door kunnen gaan met racen. Ja. Uh, ja. Uh, and, ja. Het is toch van beide wat hè? Ja. Er gebeurt het ergens, maar gelukkig valt het mij. Precies, ja, precies. Dat, dat is eigenlijk het mooiste. Daar uh, zit je eigenlijk uh, ook voor om het een boel veilig te houden. Ja, dat klopt. Ik stelde in het voorgesprek een, uh, de vraag. En die was grappig bedoeld. maar ja. <laughs> Welke muziek draai je nu terwijl je met 230 op de circuit... Uh, die meute achter je in toon probeert te houden? Ja. Toen zei jij, ik draai geen muziek. Dat heeft ik me ook al vrij logisch, eerlijk gezegd. Maar we stellen wel aan onze gasten de vraag. Van, als jij normaal gesproken op, het, uh, op de snelweg rijdt in, in, ja. in Duitsland. Wanneer je keurig de limiet houdt. Absoluut. Wat voor muziek draai je dan uh, om het gas lekker in te kunnen drukken? Nou, als ik daar rijd, dan vind ik het altijd heerlijk. Om bijvoorbeeld I of the Tiger lekker hard aan te zetten. Heerlijk. En, uh, ja. Ja. en dan gaat het gas er ook op? Ja, dan gaat het gasten wel op, ja. ja. Kom je in Duitsland? Uh... Ik, ik, ik kwam in het verleden ook heel veel in Duitsland. En ja, uh, uh, en ja ook op weg naar de wintersport. Uh, ik ga ook vaak met, met Erik samen op wintersport. Uh, okay. En ja, dan is het af en toe wel leuk. Ja, op de plekken het over, waar het mag ja. en waar het kan. Om even toch... Ja. Ja, dat zit gewoon in je. Dat ja, zit gewoon. Uh, ja, ja dat kan ik me voor. Erik <laughs> had een modern. heel ander nummer. Trouwens, die was wat moderner. Oh, ja? ik, hè? van deze tijd. Jouw nummer is al enigszins oud. Maar goed, maakt niet uit. Ik vind hem fantastisch. <laughs> en we zetten hem in onze playlist op de website. Je kan hem ook ja. nog nakijken. Er komen foto's op en er komt een playlist. En uiteindelijk komt er een verkiezing van wat het beste race-lief is in de auto. We zitten te plekken hoor. Ja, uh, dat is leuk. Dat gaan we nog doen, heb ik je nog niet verteld. Oh, sorry, buis. Heb jij nog iets, uh, wil je nog iets kwijt waarvan je zegt, nou, dat wil ik absoluut melden nog op dit moment? Even kijken. Nou, ik, ik, uh, allereerst vind ik dit een. een, een ja, heel leuk om hierbij aanwezig te zijn. En uh, uh, ik denk dat het heel, uh, heel mooi en heel goed is om, uh, ja, om dit soort verhalen. Um, ook uh, uh, ja, bij de mensen uh, thuis te brengen, want ja. weet je wat, wat we vaak zien is uh, als mensen op het circuit komen of, of, of mensen die echt de zijn, heel veel mensen zien eigenlijk alleen maar de voorkant. Dus je ziet eigenlijk alleen maar de raceauto's rijden en de, coureur, de coureurs. De coureurs. Ja, precies en je ziet misschien uh, die VIP -tenten en de VIP-tenten ja. en de mooie trailers staan uh, en ik vind het zelf altijd heel erg leuk. Uh, uh, en daar ben ik ook door gepassioneerd. Uh, uh, om, om te vertellen van, hé, hey, wat gebeurt er nu achter de schermen? Ja, daarom heb ik Erik Wijs ook gevraagd om een lijstje met namen van vrijwilligers. En dat mag van alles zijn, mensen die de baan schoonhouden. Ja? Ik weet niet welke vrijwilligers allemaal zijn maar die gaan we in de komende tijd allemaal spreken. Ja, en dat komt allemaal in een aflevering terecht, dus je kunt je collega's allemaal goed horen wat ze doen oh, of wat ja. ze niet doen. Voorlopig bedank ik jou enorm voor dit gesprek en voor je enthousiasme. En ik zou zeggen, ik hoop nou, dat je nog heel veel mooie races mag voorbereiden Absoluut. en dat je je geduld bewaart. Hartstikke bedankt, hartstikke bedankt voor de uitnodiging ja, en het gesprek bij de ja, Gillen Zegger. Succes. Dankjewel.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 I'm sorry. Treft u het? Ik heb vanmorgen net een boek binnengekregen. <lacht> Kijkt u eens? En... Uh, ...maar ik u fijn. Uiteraard steekt u van wal. Is het boek goed? En of het boek goed is? In hoofdstuk 7 staat een beschrijving van een watermolen waar de rechter de liefhebber van de beschrijvingen van watermolens... zich de vingers bij af kan ik. Een watermolen, zegt u? Toch niet dezelfde watermolen als in dat boek van... Kom, eh, hoe heet die ook alweer? Dezelfde watermolen. Het water, het ronddraaiende waterrad, de molen zelf... Al deze voor de beschrijving van Watermolens onombeerlijke elementen... zijn met een scherp oog voor detail in het boek opgenomen. Hoe heet de hoofdpersoon? Peter. Peter? Het is of de duivel ermee speelt! Wat heeft de duvel hiermee van doen? Peter? Ik heet namelijk zelf Peter. In dat geval zult u zich des te eenvoudiger... in het gedachtegoed van de hoofdpersoon kunnen inleven. Oh. Zou ik het boek nog even mogen inzien? Ja, zeg. Leer mij mijn pappenheimers kennen. Als ik u het boek zou laten inzien... Bladert u natuurlijk gelijk door naar de beschrijving van de watermolen in hoofdstuk 7. Maar zou u dan niet tenminste een tipje van de sluier kunnen oplichten? In hoofdstuk 1 krijgt Peter kennis aan een vrouw. In hoofdstuk 7 heeft hij een rendezvous bij bovengenoemde watermolen. In hoofdstuk 7 pas. Nou, van een zekere doortastendheid kunnen we deze Peter... wat de vrouwtjes betreft in ieder geval niet beschuldigen. Ha! Hoofdstuk 7 voor een boek over zo'n slome duikelaar... bedankt ondergetekende feestelijk. Ik kan u verzekeren dat de beschrijving van de gebeurtenissen... bij de watermolen het lange lachen meer dan goed maakt. Maar... Maar dan kan maar één ding betekenen. Inderdaad, bij de watermolen gaat Peters Leuter er in één keer in. Hey Goeie genade, zo lust ik nog wel een paar beschrijvingen van watermolens. Ik zal u bij wijze van hoge uitzondering de eerste zin uit het boek voorlezen. In het eerste ochtendgloren, bolde Anja's geruite plooirok... kwispelturig op in de aanzwijgende wind. Wat verdorie! Dat is niet mis, zeg! Vooruit met de geit, ik ga voor dat boek! Dat is dan 37,50. Hier, hou de rest maar. Stop dat maar in die stoffige doos van je... Goedemiddag. Goedemiddag. Ha. Je zou ze de kost moeten geven die hier onder het mom van watermolens... alleen maar zitten te vissen wanneer de hoofdpersoon uit de kleren gaat. Weet ben je zo'n lul die op zaterdag het wagentje door de supermarkt duwt. Met zo'n gezicht van ik vind het helemaal niet erg om op zaterdag het wagentje door de supermarkt te duwen. Nou als het ooit zover met je komt, denk aan mij. Ik heb het je verteld. Live in Middelburg. Ik heb het je verteld. En als iemand weet waar hij het over heeft, dan ben ik het. Want wat ben ik zelf wel een lul geworden zeg. Vader van twee kinderen die onlangs in de story moest lezen dat hij gelukkig was. Nou dan is het erg met je hoor. Dan is het heel erg met je. Ik zei tegen mevrouw, je moet die bladen niet geloven. Nou, de supermarkt. De supermarkt, daar wil ik het even met u over hebben. Er is toch inderdaad geen burgerlijker bijeenkomst dan de supermarkt. Alleen al die afdeling groente en fruit waar ze werkelijk te krenterig zijn om even iemand neer te zetten die even die drie tomaten voor je inpakt. Helemaal niemand. Ik zie me dan nog de eerste keer binnenkomen. Er rinkt zo'n grote rol met van die zakken. Ik geef er een ruk aan. Tchaka! Ik kan er nooit zo lang aan één in dezelfde zak staan rukken, zou ik maar zeggen. Enfin, ik pak een paar tomaten, ik doe ze in die zak, ik gooi ze in dat bakje. Ik sta voor dat toetsenbord, daar staat dus alles op. Nou, of ik inmiddels weer gewoon. Peren, stoofperen, handperen. Die zullen wel vrij vrijgezel zijn. Vleestomaten, vleestomaten. De mijne zijn gewoon van tomaten gemaakt. Anders had ik wel soeballetjes besteld. En op een gegeven moment kijk je om en staat zo'n hele rij achter je. En midden in die rij staat altijd zo'n wibra zo Nou, dat hoef ik je niet uit te leggen, denk ik, hè? U weet wel wat ik bedoel. Denk maar even aan je eigen schoonmoeder, weet je wel? Zo'n uh, zo zo zo winkelende hinderwetvergunning, weet je wel? Zo'n uh, zo zo lopende legbatterij, weet je wel? Zo'n eentje die er ook geen fuck te zoeken heeft... maar gewoon een beetje de eigen eenzaamheid staat op te lossen. En net op het moment dat jij niet kijkt, doet ze ook tak, takke, dus takka, tak. Ik pak die bon, ik prijs dat mokkel af. op oh, rot, wegwezen, wegwezen, jij. Ja. Beetje agressief ja, beetje agressief ja, beetje agressief ja. Maar die vrouw kon natuurlijk niet weten dat ze te maken had met een man. Met een man die beseft, ik leef maar één keer, ik ben maar één keer op deze aarde. En die man ziet zichzelf op de helft van zijn leven terug met twee kinderen in een getralied wagentje. Symbolischer kan het bijna niet. En als er ergens een plek is waar je jezelf terugziet, is het in de supermarkt. Want in elke hoek hangt tegenwoordig zo'n zo, zo, zo grote ronde spiegel, weet je wel. Die, die, die, die dingen die je zo dik maakt. Tenminste, ik ben, altijd, ik ben altijd een medisch wonder in die dingen. De bof aan twee kanten. En uh, ik zag mezelf in die spiegel. Ik denk, ben ik dat gat? Verdamme, nee. Ik ben zo'n lul die nog één keer terug gaat om te kijken of het niet aan die spiegel ligt. Maar, uh, ja, want ik weet het heus wel, hoor, dames, dat ik geen Chippendeel ben. Dat weet ik echt wel, hoor. Ik bedoel, ik red het niet met een vlossende veter in mijn reet. Dat weet ik echt wel, Dat weet ik echt wel. Hoor. Dat weet ik echt wel. Als iemand het van het praten moet hebben, dan ben ik het, ja. Daarom moet ik twee keer zo snel horen, dat weet ik echt wel. Dat weet ik echt wel, ja. Ja, goeiedag, mijn bom. Uh, mevrouw Sjaukama. Ja? Ja, goeiedag. Zeg, uh, even een vraagje nog hoor, want ik sta op Schiphol hier. Maar zou je ze nou komen ophalen of moet ik ze komen brengen? Maar u, ik, ik begrijp u niet. Meneer uh, vast verkeerd nummer. Nee, nee, mevrouw Schaukema, ben je naar het verleden Ja. Dat is dit toch? Ja, ja, ja. Nee, ik ben goed. Ik heb ze hier achter. Jongens, even rustig. Ik heb ze hier achter me staan. Even rustig. Ik heb ze hier achter me staan. Um, en wat was nou de afspraak die u met mijn collega gemaakt had? Moet ik ze komen brengen of komt u ze halen? Ik weet van heel geen Schiphol en ik weet niet van brengen of halen. Ik sta hier uh, op Schiphol. En wie bent u dan? Blom, van Vluchtelingenwerk Leeuwarden. Hey, maar dat is Ik heb drie niet asielzoekers mij, dat is mij. bij me hier. niet voor mij. Ja, ja. Nee. Besluit dus nee. 57? Nou, dat kan zijn, maar dat kan niet. Ho, Ik ho, ho. Mevrouw Sjoukema, rustig. We <lacht> kunnen. <Dat is> <lacht> Hallo. Ja, mevrouw Schelkema? Ja. Wat doet u nou? U gooit hem erop. Ja, natuurlijk want ik steeds nergens van. U staat op de lijst hier. Vluchtelingenwerk worden. Opname voor drie mensen. Nee, dat twee vind ik uit niet. Somalië, dat niet. Ik uit Somalië, één uit Eritrea. En die niet. heb ik hier. Jongens, rustig. Ik ja, heb iemand ja, aan de lijn. Ja, je me, uh, rustig. Dan moet je het Ja. Slag, ja. Nee, nee. Wat zegt u? Ik weet van niets. U weet van niets. U staat op zijn die lijst hier. Niet. Van vluchtelingen vluchtelingenwerk worden. Drie asielzoekers. Hale Brenner staat hier een vraagteken achter. En ik heb ze nu achter me staan. Ik uh, kan best zijn, maar ik weet helemaal van niets. Maakt niet uit. Als u er niet bent, dan kom ik nu in de auto uh, die kant opgereden. Dan, nou, dat uh, doet u dan maar. de bel ik de politie, want ik wat weet van u? niks. Wat zegt u? Mevrouw Schaukema. Ja. Ik ben over anderhalf, twee uur ben ik bij u. Dan bel ik de politie, want ik weet van niks. U, hey, u staat op de lijst van gastgezinnen. Een vluchtenlingerland nee, nee, gastgezin. Nee, nee, nee, nee, nee. niet. U staat er wel. Dan bel ik de politie. U bent medemenselijk zogenaamd. Wat moeten we daar nou mee? Ik dacht dat u iemand was met een goed hart. Dan moet u eens even luisteren. Ik weet totaal van niets. U dat niet, is helemaal niets. U hoeft niet zo'n toon tegen me aan te slaan. Zo <laughs> zo hoog niet tegen mij. Ik, ik, ik, ik, ik sta hier op schiphol met drie van die mensen. Twee uit... Ja, aan die daar terrain. kan niks. Daar kan ik niks aan doen. Het enige wat ze willen is een paar maanden onderdak en een beetje rust aan hun hoofd. Die ene man die heeft geen been meer. Die is op een mijn gestapt. Een beetje medelijden graag. Nou daar staat u dan maar. Ik kan er niks aan doen. Ik weet het niet. Ja nou daar wil ik met u uitpraten. Ik sta over twee uur voor de deur. Kunt u misschien in de tussentijd een paar uitsmijters bakken voor ze of is dat te veel gevraagd? Nee. Nou is het uit hoor. Dat denkt u? In een, uh, in een asielzoekerscentrum zit een jongetje. Een jongetje van ongeveer uh, vijf jaar oud.